Lars Milietse met het NOS-journaal. Er zijn twee verdachten in beeld voor de explosie op de Amsterdamse Zuidas... Dat ...zij de politie in opsporing verzocht. De twee waren donker gekleed en kwamen aangereden op een vetbike. Een van hen stapte af en plaatste een explosief. De politie onderzoekt of er een verband is met de ontploffing bij een Joodse school, ook in Amsterdam. Ook daarvoor worden twee mensen gezocht, die kwamen aanrijden op een scooter. Ook deze nacht zijn er weer aanvallen in het Midden-Oosten. Israël zegt dat er opnieuw raketten binnenkomen vanuit Iran. In delen van het land ging daarom het luchtalarm af. Omgekeerd voert het Israëlische leger opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran en Libanon. Het leger spreekt van een grote aanval op de infrastructuur van het Iraanse regime. Verder zijn er meldingen over een aanval op de Amerikaanse ambassade in Baghdad in Irak. Overal in het land doen de straatlantaarns het weer. De straatverlichting viel gisteravond uit op plekken in Drenthe, Groningen, Overijssel, Brabant en Limburg. De problemen begonnen rond 7 uur en waren zo'n 2 uur later opgelost. Volgens netweer in Nexus kwam de uitval door een storing in het netwerk van KPN. De Nederlandse Olympiërs zijn weer terug uit Italië. Ze zijn gisteravond geland op Schiphol. Daar werden ze opgewacht door vrienden en familie. De Nederlandse medaillewinnaars worden komende dag gehuldigd in Den Haag. Ze worden toegesproken door premier Jetten en minister Sterk. En daarna gaan ze langs bij koning Willem-Alexander. Team NL haalde in totaal zeven medailles. Dat is inclusief de drie gouden medailles voor zitskier Jeroen Kamscheur. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen bij 3 tot 7 graden. In de ochtend grijs met kans op regen. In de middag vaker zon bij 11 tot 15 graden.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 Just wanna You are the greatest, you're list, And on your face is written S-E-X Your place are mine We can't have a real good time Your place are mine Let's lay our hearts on the line I'm wasting my time I want you, I want you, I want you Come lay your heart next to mine Oh yeah, oh yeah Anything You are the greatest show On the And on your face is written S-E-X Your place are mine We can have a real good time Your place are mine Let's lay our hearts on the Good time.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 Find a way to compromise Yeah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 Je blauwe dag, blauwe dag, deze kom Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaan. Dit is ZFM 106.9 FM Shaking all over the place Boogging and kissing, and true. And I'll... Family.